ik wil u namens het koor De Blijde Stem hartelijk welkom heten. En ook gaan zingen het jeugdkoor Let Us Worship en het christelijk gemengd koor Excelsior. Welkom op dit heerlijke kerstconcert. Wij mogen weer gaan, gaan zingen... ...van de geboorte van de Heer Jezus. Uh, aan het orgel zit René de Ruiter... ...en achter de piano zit Wilbert Magree. En het geheel staat vanavond weer onder leiding van ons allerbekende minneveldman. En ik wil deze avond graag met u lezen... ...de kerstboodschap die wij vinden... In Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege Keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis van het geslacht van David was, hij ging om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde lands landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des heren bij hen en de heerlijkheid des heren omstraalde hen. En zij schrokken ontzettend en werden bang. Er staat aan zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heren in de stad van David. En dit zal uw teken zijn. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht... ...die God loofde zeggende, ere zij God in de hoge... ...en vrede op aarde bij de mensen van het welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel... ...dat de herders tot elkaar spraken... Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, woorden die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat ze hadden gehoord en gezien. Tot zover. Zullen wij samen een zegen vragen over deze avond? Hemelse Vader, we danken u dat we deze kerstavond, dit kerstconcert, bij elkaar mogen zijn. Rondom dat heerlijke kerstgebeuren, dat u naar deze wereld gekomen bent als een kind geboren in een kribbe. Maar dat u ook bent opgegroeid als een jonge man, dat u zich hebt verdiept, verdiept in de dingen van... ...van Gods Koninkrijk... ...en dat u ook een leraar geweest bent... Die, ...die de mensen onderwezen hebt... ...in de dingen van het Koninkrijk... ...en dat u ook rondgegaan bent... ...genezende de mensen die dat nodig hadden... ...en dat u ook voor ons aan het kruishoud van Golgotha gestorven bent... ...maar dat u ook weer opgestaan bent... ...en dat u naar de hemel gevaren bent... ...en dat u daar voor ons bidt en pleit... En dat u de Heilige Geest gezonden hebt, zodat wij uw getuigen konden zijn. En het is allemaal begonnen op dat kerstfeest, in die nacht dat u geboren werd. En daar willen we vanavond aan denken, daar willen we mee bezig zijn en daar willen we van zingen. Wilt u zo met ons zijn deze avond? Wilt u ons zegenen in het luisteren, in het zingen... In het muziceren, in het dirigeren, zodat we samen een fijne avond mogen hebben. Dit alles vragen wij, niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. Het programma wordt gewoon afgewerkt zoals het er staat. Ik, uh, ik wens jullie allemaal een hele Fijne zangavond toe. Dank u. When I was Zo zijn we alweer aan het eind van deze avond. Uh, mag ik allereerst even verzoeken of de organist naar beneden wil komen. Ik wil uh, iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Ook een woord van dank voor het kinderkoor De Blijde Stem. Het jeugdkoor Les Huss Worship. En ons gemeenkoor Excelsior. Allemaal hartelijk bedankt voor uw... ...aanwezigheid en medewerking hier. Verder uh, willen we graag bedanken de pianist Wilbert Magree. U hebt misschien gedacht dat u binnenkwam wat is Wim jong geworden. Maar dit is zijn zoon. Hij heeft wat meer haar dan zijn vader. En zijn vader is in, op Urk een wereldberoemdheid. En hij heeft degene waarschijnlijk van zijn vader meegekregen... We willen hem graag en uh, bloemetje overhandigen voor zijn medewerking. Nou, René de Ruiter, de organist, is helemaal van beroemde afkomst. Want die stamt nog af van de admiraal Michiel de Ruiter. <lacht> Hij lijkt er ook wel wat op. Ook hartelijk bedankt voor die medewerking. Dan uh, last but not least onze dirigent Mene Veldman. We hebben gisteravond in Zwolle ook al een concert gegeven met twee andere koren van binnen. Normaal gesproken uh, dan regelt dat een bestuur met meestal een mannenvacht... Ik weet uit ervaring, daar is erg veel werk aan. En Minne doet dat gewoon alleen. Dat, eigenlijk heeft hij wel een veld met tulpen verdiend. Maar ja, die groeien nu niet. Dus het is dit geworden, menne. Ook hartelijk bedankt. Zullen we dan nu weer samen danken... Trouwe God en Vader, aan de tijd van dit concert mogen wij tot u komen. En dan willen we allereerst uw grote naam danken... ...dat we in alle rust en vrijheid hebben mogen zingen. Onze liederen die uitzien naar uw komst als kind op deze aarde. Heren, u hebt uw zoon naar deze aarde gestuurd als redder en verlosser van de wereld... ...en als lichtbrenger op deze wereld. Wilt u geven... Dat ook dit zingen nog mag meewerken aan uitbreiding van uw Koninkrijk. Wilt u zo met ons allen zijn en uw zegen hier nog overgeven. Heere, wilt u vrede geven waar oorlog is. Wil voedsel geven waar honger is. Wil gezondheid schenken waar ziekte is. En wilt u het licht brengen waar droefheid is. Wilt u zo met ons gaan als we deze plaat verlaten... Wilt u ons allen veilig thuis brengen, waar we ook heen gaan? Behoed en bewaar ons. Wij vragen dit alles niet naar waarde verdiensten, maar alleen om Jezus' wil. Amen. Dan tot slot willen we graag samen zingen. Ere zij God en we doen dit uiteraard staande.